De internaten zijn gevestigd in woonhuizen in Amsterdam. Er wonen 25 kinderen. Na schooltijd krijgen ze koranlessen... volgens de leer van een conservatieve Turkse moslimgeestelijke. De VVD vindt die leer in strijd met de liberale beginselen. In het noorden van Syrië zijn vier Italiaanse journalisten ontvoerd. Het gaat om een medewerker van de Omroep Rai en drie freelancers. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ontvoering bevestigd. Het is nog niet bekend wie de vier Italianen heeft meegenomen.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 Welkom terug bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht met Renger de Bruin, conservator stadsgeschiedenis... van het Centraal Museum in Utrecht. Ja, we zitten eigenlijk in de tijd dat er nog geen cyberaanvallen... op banken mogelijk waren. He nee, dat, uh, dat ging nog niet. Uh, uh, geld ging met klinkende munt. Maar het was wel een systeem van wissels. Maar het meeste ging met klinkende munt. Ja. En in de tentoonstelling liggen er dus ook munten... En de financiële markten, die natuurlijk toen wel degelijk belangrijk waren, die worden dus gerepresenteerd met een geldkarretje van de Amsterdamse beurs. Dus dan zijn dat is gewoon een karretje met een. Dat was geldkist de Wall Street erop. van toen. En daar, uh, dat Wall Street van toen, precies. Maar daar, daar werden dus werden ze rondgereden met karretjes met daar allemaal zakken geld in, gemunt geld. We zijn in de tijd van de vrede van Utrecht. Dat is namelijk dit jaar 300 jaar geleden. En daarom is er een expositie in het Centraal Museum in Utrecht... waar we het vannacht over hebben. Daar uh, nou hebben we het de afgelopen drie kwartier al over gehad. En ik zei al, als u nou goed heeft opgelet... dan kunt u misschien een mooie toegangskaart krijgen... voor het Centraal Museum. We hebben drie vragen te stellen... En als u het goede antwoord weet dan, uh, op een van die vragen, dan kunt u mailen. En dan uh, met een beetje mazzel uh, bent u uh, uitverkoren. Hè? Ik ga de vraag even noemen. Ik moet wel zeggen, we schatten de luisteraar hoog in. Hè? Dat is ja, goed het zijn, geen, en, het zijn, dus, lastige dat zijn vragen. geen makkelijke vragen. De eerste wel, is een beetje een inkomertje. Wat was er eerder? De Vrede van Utrecht of de Unie van Utrecht. Dat is een van de vragen waar u op kunt reageren. Als u het antwoord weet, mailen naar kazaluna.nchervee.nl. Dus kazaluna.nchervee.nl. Nou, we hebben het gehad over dat harnasje wat we hadden staan... van een vijfjarig jongetje. De vraag is, wie hoorde er nou in dat harnas... waar we het eerder over hadden? En er staat ook een foto van op onze Facebookpagina. Niet antwoorden, vijfjarig jongetje, want dat hebben we er zelf al bij gezet. Nee, wie was dat? Wie hoorde er bij het harnas? En de derde vraag is... Hoeveel externe bruikleengevers hebben meegewerkt aan die expositie in Vredesdaan? Dus hoeveel externe bruikleengevers hebben nou meegewerkt aan de expositie? Het hebben we een paar keer genoemd de afgelopen uur. Dus uh, ja. De vraag is, uh, zet hem op. En dan uh, kunt u gratis naar de expositie in Vredesnaam. Mail dus kazaluna.ncrv.nl. Als u een vraag heeft over Utrecht, uh, over de domtoren, de werfkelders, de aparte steegjes die er, uh, die er zijn in de Utrecht of Utrechtse kunstenaars... kunt u allemaal terecht bij Renger. Dus dan kunt u bellen op 0800-1121. Even excuses voor mijn verkoudheid. Want uh, naarmate de nacht voordert loopt de neus nog verder vol... maar. Uh, ik hoop dat ik nog gewoon goed te verstaan ben. Ik ben niet de enige die er last van heeft. Nee, nee ik ben, ik ben, ben ook, ben ook net aan het moesten, hersteld, ja. Hè? Ja, ik, ja. ik heb een griep gehad. en uh, Daar uh, zit nog steeds uh, wat aan mijn stem. en een klein is, kuchje. Wat en dat komt op ook heel slecht uit. Een ja, ja. mijnvolle neus. Dus sorry daarvoor. Maar goed, ik probeer hem uh, een klein beetje open te houden. Um, ik dacht vaak van een conservator van ja, dan ben je toch vooral bezig met zo'n expositie. En eh, toen wij vanmiddag ook door de expositie ruimte rondliepen, zat je te vertellen... je komt eigenlijk overal nergens. Je bent bij privépersonen geweest om dus die schedels en die bajonetten nou, waar we het over hadden... Ah, over de, die slachten. Eh, dan ga je naar Duitsland toe, ik ja, komt bij oude mensen over de vloer. Ja, het, is heel het, bijzonder. Is, het is dus heel spannend, die zoektocht. Dus, en dat loopt ook heel ver uiteen. Dus we zijn in het château de Versailles geweest. En daar hebben daar dus met het hoofdcollecties... en met de conservatorschilderijen gepraat. We zijn dus met hem ook... het depot van Versailles in geweest. Nou, dan zit je dus heel hoog... in de museale hiërarchie. Ja, dat, maar, is, dat doen niet veel mensen. Maar dat, dat, is, dat is een hele bijzondere ervaring. Ja. Ook in het depot van de National Portrait Gallery... in, in Londen. En dan dus met de conservator... met de, uh, met de metro... naar het depot in... South Wimbledon... Uh, in, op een verlaten industrieterrein, en dan door een, een klein deurtje heen. en dan kom je ineens in een heel goed goed hier depot. Maar ook bijvoorbeeld. wat jij net zegt. bij zo'n PV-verzamelaar in Zuid-Duitsland. Um, uh, we hadden ook bij die man thuis afgesproken en we bellen aan. En zijn vrouw doet open en zegt van... nou, jij maar terug naar het uh, dorp naast de kerk. Daar, heeft hij, daar is zijn werkplaats en heeft hij al zijn troep. Dus <lacht> ik moet daar helemaal niets Allo, van troep, hebben. Ze echt met zo'n gezicht. Nou, die man staat ons op te wachten... En uh, wij worden die werkplaats binnen, uh, binnengelaten. samen met een uh, vriend van die is ook een smid die alles gerestaureerd heeft. Nou, je wordt daar aan de keukentafel gezet, flesje bier op tafel. En de heren komen met de ene kist na de andere uh, ja. aanzetten. Van ja, schedels en kogels. En hier hebben we de krijgskas. Dat was natuurlijk een Bilaar, fantastisch echt, echt ja, Dat was heel bijzonder. En dan weet je al, oh, dit ga ik meenemen. Of dat moet nou, je dan dat, nog wij, over? We hebben toen een gesprek met hem gehad over van, wilt u het uitlenen. Nou, dan was hij bij eid. En toen is mijn collega Maarten Brinkman, met wie ik de tentoonstelling in het Sentraan Museum heb gemaakt. En onze Duitse collega die de, een deel van de tentoonstelling gaat overnemen. Van het Werigschicke Museum in Raststad. Die zijn later bij die man nog een keer langs geweest. En die zijn het allemaal gaan fotograferen en, uh, en, en gaan opmeten. En vorige week heeft onze Duitse collega Alexander Jordan. is daar nog weer een keer langs geweest om alles in te pakken. Oh, dus okay. vandaag is alles uh, als, een, uh, als Sinterklaas cadeautjes. Uh, <laughs> uh, is, het, is het allemaal uitgepakt? Het zat dus allemaal in dozen en in kisten. En dat heeft onze collega, heeft het dus allemaal zitten inpakken. En dan met beschrijving. Uh, erop geplakt. En dat is door het uh, kunsttransportbedrijf Hazenkamp bij die man opgehaald. Okay. En dat is afgelopen... Dat Hij is dan als paar transport. Paar, ja, een paar, paar dagen geleden is dat dan met een vrachtwagen van, van Hazenkamp. Uh, dus dat was uh, afgelopen woensdag. Is die dan s'avonds in Utrecht aangekomen. Dus dat is een mevrouw van de Pinacotheek die dus Drie schilderijen kwam brengen, dus dat, nou ja, uit de school van Antoni van Dijk, dus dan heb je het weer over een heel nee, ander type ja. bruikleen. Nou, die zat dus naast die vrachtwagenchauffeur. Maar, maar hoe kom jij zo banden op het spoor? Nou, we hebben dus, uh, we hebben natuurlijk ons, ons heel goed ingelezen in, uh, in de literatuur. En hij had al een hele belangrijke tentoonstelling over die veldslag, waar wij ook zelf een, een, een bruikleen aan geleverd hadden. Daar heeft hij ook een, een fors bruikleen aan geleverd. En ook bijvoorbeeld een aantal... We zijn ook in Blenheim Palace geweest, in, bij, bij Oxford in de buurt. En daar staan ook spullen van hem geëxposeerd. Okay. En dus, dus wij kenden die collectie wel. En toen, toen hebben we hem dus ook persoonlijk benaderd... of we bij hem langs konden komen om die collectie te bekijken. Nou Hij was, hij was echt heel enthousiast. Want is dit iets waar je nu in bent gaan verdiepen? Je bent conservator van de stadsgeschiedenis... Maar ben je dan de vrede van Utrecht? Want dan moet je dus ook heel veel van Frankrijk weten. Nou, heel veel van Engeland ja. weten. Nou is het zo dat ik natuurlijk ook voordat ik bij het museum kwam... Uh, me altijd wel met de, met, de, met, met, met de 18e eeuw heb bezighouden. Dus mijn, mijn proefschrift ging dan over de, de Franse tijd in Nederland. Okay. En nou goed, dat ging natuurlijk ook wel over internationale politiek. Dus ik zat er... Wel redelijk in. Ik heb, ik heb zat tentoonstellingen gemaakt waar ik dus echt helemaal van nul aan moest beginnen. Ik heb een keer tentoonstellingen over vikingen gemaakt. Nou ja, daar wist ik van tevoren dus echt helemaal niks nee, vanaf. Nee. Maar hier zat ik dus al wel een beetje wel, wel redelijk in. Maar toen dat dus het idee van die herdenking opkwam, tien jaar geleden... toen heb ik dus al het eerste concept van de tentoonstelling geschreven. Ja, ja. Kijk eens aan. Wij krijgen beeldjes binnen. We hebben al iemand die uh, zelfs alle drie de vragen heeft beantwoord. Kijk eens aan. Ik ga nog niet zeggen of ze goed zijn of niet. U kunt de vragen nog... Uh, ik zal ze straks nog een keer stellen, hoor. Maar als u het antwoord al weet, dan kunt u het mailen naar Casaluna@ncv.nl. En Paul Peters, die heeft sowieso een vraag. Hoe zit het met de eerdere, de eerste vrede van Utrecht? Nou, dat is een hele scherpe vraag. Dat, uh, kijk, die, de vrede van Utrecht, waar we het nu al de hele... Uh avond over hebben, die is al redelijk onbekend, maar die eerste vrede van Utrecht die is natuurlijk, dat, dan heb je het Ik over Ik had er eerlijk nog nooit van gehoord, maar die is nou, er dus. Die is er dus inderdaad ja, ja. wel, die is van 1474 en dat was die maakte een einde aan een oorlog tussen de Hanzen in Noord-Duitsland, waar Nederland toen ook toe behoorde en Engeland. En de Hanzen, en hoe ging dat toen? Wat was er toen aan de hand? Maar dus de, dat ging dan dus over uh, wie er. Uh, <coughs> uh, over, over bepaalde handelsrechten op Engeland. Dus de, de Hans was natuurlijk een enorm machtblok. dat uh, de Oostzee en ook een deel van de Noordzee beheerste. En Engeland had toen al wel uh, handelsambities, en dat, dat botste. Nee. En hoe is die toegetekend? Want het is heel wat eenvoudiger gegaan dan dit. Nou, daar, daar, daar zijn ook niet zo uh, uh, zulke gedetailleerde berichten over bewaard gebleven als, uh, uh, als die van 1713. Maar dat, uh, uh, dus die, uh, dat, dat ging allemaal, die middeleeuwse vredes ging met allemaal nog veel minder ceremonieel gepaard en. Maar daar is dus uh, de, de, de, ja, daar heeft men in Utrecht onderhandeld. Maar dus de Hanzen Hanze zat dus ook in Nederland bijvoorbeeld ja. Kampen en uh, ja, de Kampen Hansestad was toch? bijvoorbeeld ook een Hanzenstad. stad. Ja. Nou dat is dus de eerste vrede van Utrecht. Dus Paul Peters bij deze jouw vraag in ieder geval uh, beantwoord. We gaan zo meteen meer vragen beantwoorden. U kunt nog bellen 0800 1121 of een mail sturen naar Casaluna@ncv.nl. Gaan we eerst eens luisteren naar wat uh, hedendaagse muziek.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 Sur nos dents un pochi de lumière tout le corps révélé prenons nous la main le long de la route choisissons nos destins sans plus aucun doute chaque fois je n'ai rien qu'une question des coudes d'ouvrir en nos petites mains coûte que coûte prenons nous la main le long de la route et c'est vivre la vie glisser sans retenir Je vergeet des gens, c'est con, c'est con peut-être con, à ce que je suis de soi-même. C'est con, c'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de spons, et à couvert, il a fait, il a pas fait, voilà C'est c'est con, c'est peut-être être con À se cacher de soi-même Franse zangeres van uh, vorig jaar, Le Long de la Route. Het is muziek, volgens mij, Renger de Bruin. Qua taal had het makkelijk in Utrecht van destijds, in de ja. 1700 uh, terechtgekomen. Het ja, allemaal frans talen. Dus in het uh, ja, dus, dus uh, begin, begin 18e eeuw sprak iedereen Frans. Zoals, zoals wij nu Engels spreken. Alleen oh, goed, de een natuurlijk een beetje beter dan de andere. Uh, die Harskamp, uh, die... De, de, secretaris, vredes, van de die secretaris van de stad destijds. Ja, ja. Die, die het allemaal uh, moest organiseren. Ja, die staat ook iedereen in het Frans te woord. En dat schrijft hij in, in zijn dagboek, schept hij daar ook helemaal niet over op. Van, nee. Ik sprak zo goed Frans. Maar dan dat, je merkte dat hij Frans sprak, dat hij dus allerlei mensen met wie hij gesproken heeft, citerend op. En dan, als die, dan doet hij dat dus in het Frans. Want alle covenanten waren ja, het Frans. Ja, maar bijvoorbeeld ook die, die, die, die, die gezanten spraken, dus ook allemaal Frans. Alleen viel het bijvoorbeeld op dat Spanjaarden zo slecht Frans spraken. Ja, ja, ja. Van die, sprak Spaans, die sprak Frans op zo'n Spaanse wijze. Dat zo Spaans, dicht bij elkaar liggen. Ja, op zo'n Spaanse wijze dat men hem nauwelijks kon verstaan. Geweldig. En inderdaad, de verdragtekst was in het Frans. Ja. Ja, we hebben drie vragen aan u te stellen thuis. En als u die goed beantwoordt, een van die drie, dan kunt u. We hebben drie kaarten weg te geven voor de expositie naar het Centraal Museum over de vrede van Utrecht. De eerste vraag was: wat was er eerder? De vrede van Utrecht of de, de Unie van Utrecht? De tweede, wie hoorde er bij het harnasje, waar we het eerder over hadden... in het eerste uur van Casaluna? En de derde, hoeveel externe bruikleengevers hebben meegewerkt... aan de expositie in Vredesnel? Dus hoeveel externe bruikleengevers hebben meegewerkt? Dat heeft Renger ook een paar keer gezegd. Mail uw antwoorden naar casaluna.ncv.nl En uh, nou, als er drie goede tussen zitten, is makkelijk besloten. Als er meer tussen zitten, dan uh, gaan we eenvoudig weg loten. We hebben een beller... Die heeft gebeld 0800-1121. Als u een vraag heeft over Utrecht, want de Renger is conservator van de stadsgeschiedenis... in het Centraal Museum in Utrecht, dan kunt u natuurlijk ook terecht. Ben, goedenacht. Goedenacht. Waar gaat jouw vraag over? Nou, het gaat erover... Ik kwam vroeger altijd met mijn opa in het Centraal Museum... en dan uh, gingen we altijd naar het schip kijken. En uh, dat, ja, dat heeft er echt uh, onuitwisbare herinneringen bij gemaakt. Maar als ik met de bus naar hen toe ging... Dan kwamen we langs de dorstige Hartsteeg. En dat, dat vind ik nog steeds zo'n zo bijzondere naam voor een steeg. Ik zou wel eens willen weten waar, uh, waar dat vandaan komt. Weet je dat, Rekker? Ja, Volgens mij is het daar een huis genoemd, maar ik, ik, ik weet dat niet zeker. En daar wat, wat voor huishotoven zijn? Ja, dus, dus daar, daar zijn... Uh naar een herberg of zo. Oh, uh... Oké, okay. waar goed ingenomen werd. Ja, precies. Vandaar de dorstige. Ja, ja. Het, ja, dat het dat dorstige hart. Ja. Ja. Het zou zo maar kunnen, ja. Ja. ja. En heb ik nog een kleine vraag. Ja. Ja. Zijn naam was MacKay En het verhaal was dat het huurlingen uit Schotland waren die in Utrecht terecht zijn gekomen. Op een of andere manier. MacKay. Is er nou, weet, weet u daar iets ja. meer over? Ja, dus het Nederlandse leger uit, uh, uit die tijd... eigenlijk al vanaf de, uh, vanaf de late 16e eeuw... bestond voor een belangrijk deel uit buitenlanders. <laughs> dus uit Duitsers, maar ook veel schotten. En uh, dus, uh, aan, het, aan het eind van de 18e eeuw was er dus in Utrecht... een meneer, meneer Gordon, dus Gordon, uh, actief. En het was wel zo dat er dus de, een, een Engelstalige kerk in Utrecht was... Een, Geïnformeerde kerk, dus de, de. waarin het Engels werd gepreekt. Dus de, het Nederlandse leger bestond voor een behoorlijk deel uit, de, uit, uh, uit, uh, uit schotten. Ja ja. ja, ja, want er is toch. Er waren best behoorlijk veel familieleden van hem die gewoon een makai ja. in Utrecht uh, ja. heten. Ja, maar is maar van dat... mijn kant, dus ik heb die naam niet, maar. Dus ik vind het wel bijzonder om, om dan toch, uh, ja... Nou, maar er zijn dus, er zijn dus uh, de, uh, buitenlandse militairen, dus Duitsers en, uh, en uh, met name Duitsers en Schotten, die dus uh, dan werden geworven omdat er ook onder Nederlanders niet zo heel veel belangstelling voor het leger bestond. Dus dat werd aangevuld met buitenlanders. Ja, en een deel daarvan bleef hangen. Ja, ja ja, nou, dat is dan. Euh, nou, leuk om te weten in ieder geval. Nou, welk schip ging je nou dan naar kijken in het Centraal Museum? Ja, dat, dat is, is de Zelder. Ja, inderdaad. Dat is uh, het. Uh, het pronkstuk of ja, niet? Dat, dat, ja, wat is, dat, is het dan? Dat, is, dat is in ieder geval voor Utrechters het meest bekende stuk uit het Centraal Museum. Dat, dat, dat schip dat is in december 1930 gevonden. Toen de Nieuwbouwwijk Zuilen werd gebouwd. Okay. Dus daar, hebben ze een, daar waren ze een kanaaltje aan het graven. En toen stuiten ze op een scheepsvrak. En het is heel bijzonder dat de toenmalige burgemeester Fokkerman André... en de toenmalige directeur van het Centraal Museum... besloten hebben om dat schip te redden. Dat is dus uh, over de vecht die daar vlakbij lag... is dat dus via de Singels naar het museum uh, gevoerd. Ja. Uh, ze hebben de keldermuur opengehakt. Echt waar? En dat schip naar binnen geschoven... Nat gehouden en toen hebben ze hem ge geconserveerd met een mengsel van keozoot. Wat is uh, dat, keozoot? Dat is een soort te een teerproduct, een soort carboleum. Ja. En, en dan, ja, dat, dat heeft u ongetwijfeld ook als, als, als, als geur in herinnering. Ja, ja zeker. En ja, dus ja, zeker, uh, ja. daar hebben ze hem mee geconserveerd. En uh, dat, uh, dat, dat schip is dus heel goed gebleven eigenlijk, want ik heb... Uh, Vijftien jaar geleden was ik bezig met een restauratieproject van het, van het schip. Toen het is dat door het Nationaal Museum van Denemarken gerestaureerd. Nou, en die kwamen tot de conclusie dat die, die conservering uit de jaren 30 heel geslaagd is. Okay. Dus ze hebben hem alweer gerestaureerd en uh, nieuwe draagconstructie en het oppervlak behandeld. Maar dat schip was gewoon heel goed geconserveerd. Ja, en die geur is er nog steeds. En wat ja. vond jij er zo fascinerend aan? Ik? Ja, ja. Hij, ik, ik ben als, als kind bracht mijn opa me, me, me daarheen. En het Sporgmuseum, maar ja, ook vooral het Centraal Museum, was ook heel dicht bij zijn huis. Dus hij woonde ook echt in de binnenstad met Moma. En dan, ja, eigenlijk, ja, als ik daar was, dan gingen we erheen. En dan gingen we kijken. En, en, maar hij had ook heel veel verhalen ook. Ik kon het niet geloven. dan Bij het Domplein, dan zei hij, ja, hier was een kerk. En tussen de Dom, de dom en die kerk... Nou, dat is ingestort in een storm. En nou. ik kon dat niet geloven. Ik denk, dat kan niet waar zijn. Later het blijkt dat het allemaal echt waar te zijn. Dus ja. ik, ik heb echt heel veel verhalen van hem gehoord over de stad. Hij nam overal mee naartoe. Ik woon zelf. Ik, ik heb er zelf nooit gewoond. Maar ik, ja, ik, het voelt nog steeds alsof ik in Utrecht hoor gewoon. Ik wil het zeggen. Ik denk dat je het beter kent dan in Utrecht. Ja, ja daar denk ik ook. <laughs> Toch? Ja, ja dat ja, ja, ja. ja, is echt. Ja, die man is daar geboren en overleden. En ja, dat accent ook van hem en, en die geur van het, van dat schip in het ja, ja. Centraal Museum. Ja. Ga je er nog wel eens naartoe, de Utrecht? Ik ga, ik ga nog wel eens. Ja, ze leven niet meer. En ik voel me, ja, ik had er altijd als ik erheen ging. Ze zijn heel oud geworden, dus ik, toen volwassen was, ging ik daar ook nog heen. Ja, ik heb niet meer echt een plek om, nee, nee. om, om naartoe te lopen. Nee. En, ja, de, de Vogelbuurt was bij het Pieter zaten ze. Dus ik liep zo over het Lede Gerf naar het Centraal Museum. Ja, ze ja. zijn natuurlijk allemaal bij in de buurt. Nou, dat ja. je wel Ben, voor het bellen. Graag gedaan. Oké, okay. fijne dag ja. nog. Dank u ja, wel. wel, wel. Ja. 0800-121 is het telefoonnummer. Als u een vraag heeft over Utrecht of over het Centraal Museum, dat kan natuurlijk ook. Want we hebben conservator stadsgeschiedenis Renker de Bruin hier te gast in verband met de vrede van Utrecht. Hoe zit het eigenlijk met de zakkendragers tegen? ik woon nu in de buurt van Utrecht. En het eerste wat ik ongeveer waar ik kennis mee maakte... was dat heel leuke kleine steegje vol met leuke restaurantjes. Ja, dus we zitten nu uh, allemaal hele leuke restaurantjes. Maar het was heel anders natuurlijk destijds. Het was heel anders. Het was, heel anders. was dus een van de zeestegen van de Oude Gracht. Dat stond ook bekend als, tot uh, 100 jaar geleden als een gevaarlijke buurt. Ja? Maar de, zakken, de zakkendragers, uh, die, uh, dat, was dus, dat waren dus de losse arbeiders die schepen losten. Oké. Okay. En dan de oude gracht, die werven... Het is heel klein, dat is Ja, nou, het was ook heel ongezond wonen. Maar dat zijn dus allemaal hele kleine huisjes. Nou, en daar de, dat, dat was dus een concentratie van zakkendragers. Die hadden daar dus ook veel werk. Want dus de Utrechtse haven was, de oude, was dat stuk oude gracht. Nou, daar kwamen schepen aan, die moesten gelost worden. Nou ja, en daar kwamen die, die, die, die mannen stonden dan dus op werk te wachten... En daar kwam bijvoorbeeld ook de Utrechtse uitdrukking baliekluiver vandaan. Dat waren dus mensen die dan dus maar aan die balie van, uh, van de gracht uh, hingen. En die, die stonden dan te wachten tot, tot, werk, er, tot er een schip uh, aankwam. Wat gelost moest worden. En over welke jaren we dat <laughs> Nou ja, dat, dat is eigenlijk wel tot in de 19e eeuw zo gebleven. Dus in de, uh, de haven van Utrecht heeft tot... De jaren 30 van de 19e eeuw. Uh, in, die, in dat stuk oude gracht gelegen, en dus voelt de stadkraan was bij het stadhuis. En die die is geknapt bij het uitladen van de grote vrouwenbeelden van de winkel van Sinkel. Oké, okay. oh ja, dat is de hele grote oh, Ja, ja. dat is dus nu een hele grote horecazaak. En dat was die, die is dus in 1838 geopend als een warenhuis. Okay. En die had als trekker. Dus grote vrouwenbeelden, dat waren gietijzeren beelden... die kwamen uit Londen. En bij het uitladen daarvan is die middeleeuwse stadskraan geknapt. En toen heeft men een nieuwe stadskraan uh, gebouwd... aan de noordkant van de binnenstad, op, uh, de, de Morgensterren... Waar, waar de, de Weertsluis ook is. En dat werd dus de nieuwe haven van Utrecht, dat was breder. En toen is dus die handel langzamerhand uit de binnenstad verdwenen. En waarom is even de bijnamen van Utrecht het sticht... Nou, het sticht is dus, dat, dat slaat dus op de, op de middeleeuwen... dat namelijk de bischop van Utrecht had zowel geestelijke als wereldlijke macht. En het begrip sticht slaat op zijn wereldlijke macht. Dus hij was een vorst van een gebied. Dat was oorspronkelijk een flink gebied. Dat was de, de, de, de, de huidige provincie Utrecht en grote stukken Noord- en Zuid-Holland... de Veluwe, Overijssel, Drenthe en de stad Groningen... Dat krimpt later in en uh, de, de, de Veluwe valt er tussenuit. En dan spreekt men dus van het Nedersticht en het Oversticht. Maar Kijk. die oude naam, het sticht, wat na, de, na 1528 niet meer van toepassing was. Maar dat is toch altijd wel blijven hangen. Ja, ja. Er zijn geen andere steden, toch? Dat wel echt nee, maar het sticht staat ook niet op de stad, maar op de provincie. Oké, okay, dus dat, okay. oh, dat wist ik niet. Ja, ja want de Domstad. Ja, dat de is Domstad. Dus wel nou ja, dat is natuurlijk wel de heel de duidelijk waar van Utrecht. het vandaan komt. Ja, ja, ja, ja. Als u een vraag heeft, dan kunt u nog bij ons terecht. Hè? 0800 1121 over de stad Utrecht en zijn geschiedenis. Want daar weet uh, Rekener de Bruin alles vanaf. En u kunt nog uh, in aanmerking komen voor een mooi toegangsbewijs voor het Centraal Museum. In verband met de Vrede van Utrecht is er een uh, expositie die volgende week opent in Vredesnaam. 11 april, hè? Precies, 300 jaar verder. Ja, dan, heb, dan is er dus de, de herdenking van uh, de officiële herdenking... door de, de Stichting Vrede van Utrecht. En uh, nou, daar speelt ons museum ook een rol in. En vanaf 12 april is het nou voor het publiek te zien. Ja. En, uh, jullie moeten nog de laatste dingetjes in orde ja, maken? Ja, er zijn er nog wel een paar dingen. Dus de, de slagveldarcheologie is nog niet helemaal ingericht. Dat is de zandbak, uh, zeg maar. De zandbak. Nou, de, de, het, het, het transport uit Berlijn moet nog komen. En wat uh, wordt daar allemaal aangegeven? Dus daar komt bijvoorbeeld een portret van die uh, zielige koning Karel II. en een stadsgezicht uh, van Napels, omdat hij, die Karel, de, die, die Karel de Derde tussen aanhalingstekens, die krijgt dan als compensatie in Napels. Dus een mooi stadsgezicht uit Napels uit die tijd. Nou, dus van de vrede van Münster, die we ook behandelen. komt dus uit het Stadmuseum in Münster een uh, ja, ja. schilderij. Dus nou, ja, we hebben de. Transport ook een beetje geclusterd. Dus ja. het Zuid-Duitse transport uh, is eergisteren gekomen en het Noord-Duitse transport komt, al, komt aanstaande maandag. Geweldig. Kijk, je rijk halsen daaruit. Ja, ja, ja, ja, zeker. En uh, om daar mijn Duitse collega met wie ik veel aan de telefoon heb gehangen, die komt ook mee. En um, om hem dan ook te ontmoeten, ja. dat is natuurlijk ook heel leuk. Ja. U kunt nog bellen door, wacht 1121. Dan gaan wij even in de tussentijd naar muziek luisteren. Radio 1, Casa Luna. She hates my mama, she hates my daddy too. She loves to tell me, she hates the things I do. She loves to lie beside me almost every night. Well, She's no lady, she's my wife. The preacher asked her, and she said, I do.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 I just couldn't live without a woman's charm Yeah, she hates my mama She hates my daddy too She loves to tell me How much she hates the things I do She loves to lie beside me Almost every night Well, she's no lady, she's my wife She's no lady. She's my way. She's no lady van Lyle. I love it. Ja, het is dus leuk. Uh, onze technicus is opgegroeid in oud en Die kan wel vertellen over de winkel van Sinkel, waar we, het, uh, waar we het al eerder over hadden, Renger de Bruin van ja, het is niet alleen een ware huis, maar er heeft meer in gezeten. Ja, het is een, het is een bank geweest. Toen het, uh, het, het ware huis uh, ermee ophield, de winkel van Sinkel, toen is dat pand gebruikt door de Utrechtse bank Vlaar en Kool. En uh, het was, je had natuurlijk in het verleden heel veel kleine banken, die is later overgenomen door de Amro Bank, oh, ja. Amsterdam-Rotterdam Bank. En na de fusie van. ABN, AMRO? AB, AB, AB, de ABN met de AMRO. Dat je dus ABN AMRO krijgt. Uh, dan hebben ze twee hoofdkantoren. De ABN op de Neude. En de AMRO op de Oude Gracht. En dan wordt dat AMRO kantoor wordt opgeheven. Okay. En dan zijn, toen zijn ze een hele tijd bezig geweest om daar een bestemming voor te vinden. En toen is dat uiteindelijk het, uh, het Grand Café. Uh, de winkel van de winkel van Dus ze ja, zijn ja. weer teruggegaan naar de oude naam. Ja, ja grappig. En dan uh, was er nog een verhaal over de arts Donders. Die in oud begraven is. Ja. ja, dat was dus een, een beroemde oogarts in de, in, in de 19e eeuw. Uh, die uh, eigenlijk de grondlegger is van de Nederlandse oogheelkunde. En uh, die heeft aan de oostkant van de stad uh, het oogleiders gasthuis gesticht. Nou ja... Daar ligt tegenwoordig de FC Dondersstraat die naar hem genoemd is. Okay. Nou ja, dat, dat oogleiders gasthuis, dat zit daar niet meer. Dat zit ik nu ga eerder denken de aan dat de, leuke stripverhaal, de FC Donders. <laughs> maar hey, ik, heb, ik, heb, ik weet nog wel dat ik als kind heb ik dus een, uh, had ik iets in mijn oog gekregen... toen ik nog op de lagere school zat. En toen ben ik daar nog in dat ja? oogleiders gasthuis geweest... om, uh, om, om, dat, uh, om dat, dat, dat vuiltje uit mijn oog te laten halen. Kijk eens aan, dat bestaat nu ook niet meer. Nee, dat is, dat is, die is naar de Uithof gegaan, dus dat is nu een, een deel van de UMC. Ben jij zelf echt uh, Utrechter? Uh... Ik ben zelf ge geboren Utrechter, dus ik, uh, ik ben er geboren en getogen, heb er gestudeerd. En ik, ik heb er ook mijn hele leven lang gewoond met uitzondering van, uh, van een periode in Duitsland. En ik heb allemaal in Leiden gewerkt, maar toen forensde ik. Oké, okay. een grote liefde voor de stad altijd ja, gehad. Ja, ja ah. zeker. Is er, hoe ben je ertoe gekomen om daar echt je vak van te maken? Nou, is, ik ben geschiedenis gaan studeren... omdat ik wilde wil geschiedenis gaan, gaan studeren. En uh, nou, toen in het uh, derde jaar van onze studie... toen we bij de kandidaatwerkgroep uh, ging... was een, een werkgroep over uh, verkiezingen in de 19e eeuw. En toen moest iedereen een paper gaan schrijven... en om reiskosten te besparen uh, is men moest je dus uh, je onderzoek gaan doen in de stad waar je ouders woonden. Oh, en dat was in mijn geval Utrecht. Uh, dat is de, de ja, beste toen, leuke stad eigenlijk. en uh, toen, toen, toen, maar, maar, maar ook, ook hoe, die, hoe die Utrechtse geschiedenis in elkaar zat, vond ik dus echt uh, vreselijk leuk. En, maar ik was dus eigenlijk vooral ge geïnteresseerd in de geschiedenis van verkiezingen. Okay. en toen, uh, toen werkte ik inmiddels bij die afdeling als studentassistent... en toen kwam me dus de vraag om aan een themanummer van een tijdschrift mee te werken... en dat ging dan weer over uh, verkiezingen een halve eeuw eerder... In, in, in de Franse tijd hele interessante uh, democratische experimenten... met kiezen echt van 18 jaar en zo. Nou, dat was ook logisch om dat dan Utrecht weer als case study te nemen omdat ik daar al mee bezig was. Nou, dat is toen mijn doctoraalskipzie geworden... Ja, en vervolgens ja. mijn proefschrift. Dus ja, dat was min of meer Zo toevallig gekomen, ben ik daar dus ja. ja, goed, Utrecht heeft natuurlijk gewoon een hele boeiende geschiedenis. Ja, ja. Maar ik heb dus ook uh, daarna ik heb dus in Duitsland gewerkt... en ik heb in Leiden gewerkt, op totaal andere gebieden. Nou, toen ben ik daar dus bij de Utrechtse geschiedenis... door die advertentie die er bij het Centraal, Centraal Museum had, uh, in de krant had gezet... ben ik daar weer terechtgekomen. We kregen nog een beeldje over die dorstige hartsteeg... Mogelijk bestond de straat al in 1300. De straatnaam dateert uit 1687 of eerder. En is ontleend aan de herberg, Dat wat jij zei, een uh, pand daar, de herberg, de drie dorstige harten. Die stond daar en hart betekent dan hert. Oh, dus de drie, uh, drie herten. Ja, en een kolfbaan staat daar, is bewaard gebleven van de herberg. Dus da bedankt voor het ja. mailtje. Als u zelf natuurlijk informatie heeft, dan zijn we met het, zo het wel. Casaluna.ncrv.nl <laughs> Precies, hè? altijd ja. leuk, toch? Ja. Als u bijzondere verhalen heeft, of misschien heeft u ook iets heel bijzonders in uw bezit van Utrecht, dan horen we dat natuurlijk ook graag. En als u een vraag heeft, dan uh, kunt u ook nog bellen. 0800-1121, dus 0800-1121. Dat ook iemand gebeld over de Unie van Atrecht. De ja. Verenigde van Atrecht, wat is het? Unie van Atrecht. Unie van Atrecht. Ja, die is dus... Uh... Net als de Unie van Utrecht van 1579. Dus heb je het over een flinke periode eerder. En de Unie van Atrecht van 6 januari 1579... toen keerden... Tij, Nederland was toen de Nederlanden... Hè, waar eh, eh, België, Luxemburg en delen van Noord-Frankrijk ook nog toe behoren... Eh, was in opstand tegen het Spaanse gezag. Maar bij de Unie van Atrecht keerden de Waalse gewesten terug in de gehoorzaamheid aan de koning. Dus de Waalse gewesten, dus Artois, wat Artesië, waar Aadweg ligt, A. Maar bijvoorbeeld ook Frans-Vlaanderen, Henegouwen... Eh, die besloten om met die opstand op te houden... en terug te keren in de gehoorzaamheid. Yeah. Dus de, de hertog van Parma heeft dat eh, voor elkaar gekregen. En toen hebben de een aantal noordelijke gewesten zoals Holland en Utrecht en Gelderland en Friesland... maar ook een aantal Vlaamse steden zoals Gent eh, en Brugge... hebben zich nader aaneengesloten tot de Unie van Utrecht. Dat werd ook al de Nadere Unie genoemd. Dat was een paar weken later, op 23 januari eh, 1579. En achteraf gezien... Is ook dat die verdragtekst de grondwet geworden voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. En achteraf gezien is dat eigenlijk de grondlegging van de Nederlandse staat. geworden. Ja, Hoewel dat op dat niet moment niet de heel belangrijk was. Hè? Maar uh, het is dus een reactie op de, de Unie van Utrecht is een reactie op de Unie van A. Ja, het, dus het klinkt natuurlijk ook allemaal heel mooi, omdat het maar één letter verschilt. Ja, ja, ja geweldig. Nou, bij deze beantwoord ook. Uh, Arnold houdt ook aan de telefoon, heeft gebeld met 0800 1121. Arnold, goeiedag. Goeiedag. Ik, ik had een vraagje. Um, ik heb um, de Grote Noordse Oorlog bestudeerd. En die, um, op een gegeven moment ging Karel XII uh, Saxen binnenlopen. Want dat was verlaten door de legers omdat die meevochten in de Spaanse Successieoorlog. En het Zweden de hadden een een of ander vaag verdragje om ook wat troepen in Nederland uh, te, neer te zetten. Want die waren officieel, uh, geloof ik, uh, bondgenoten. En uh, uh, hebben die later ook nog iets met die vrede te maken gehad. Want tenslotte was een uh, bezet geweest door de, door de Zweden. Ja, nee, dat is inderdaad een, een, een hele terechte vraag. Die, uh, het heeft namelijk tijdens, de, omdat de Noordse oorlog... en de Spaanse successieoorlog parallel aan elkaar liepen... Uh, ...dreigde steeds dat die twee oorlogen met elkaar vermengd zouden worden. En waardoor dus het conflict nog veel groter en nog veel onoverzichtelijker zou worden. Ja, want en, we waren natuurlijk doodsbang dat Karel XII de zijde van, van Frankrijk zou kunnen. Ja, opnieuw. precies. En, uh, en, en, en omdat namelijk, hoewel Zweden een protestants land was... Waren er, waren er wel steeds bondgenootschappen met Frankrijk. En men was inderdaad bang... Dat uh, Zweden de kant van Frankrijk zou kiezen. En men is ook tijdens die oorlogen is men heel, zijn diplomaten voortdurend ingeweer, in, het, in het geweer gebleven. Ze hebben zich ontzettend ingespannen om die conflicten gescheiden te houden. En dat is uiteindelijk gelukt. En je ziet dat na de vrede van Utrecht gaat die Noordse oorlog nog door. Nou ja, daar, die Karel 12, ja, die tekst aan en Rusland 20. binnen. Ja, die gaat door tot 1721. Ja, precies. De vrede van Niestad. Ja, Hoeveel vredes zijn er wel die getekend? Ja, dat, dat, dat, dat is uh, Zo, eindeloos. Ja, ja, maar u heeft daar zelf ook een hele studie van gemaakt. Uh... Ja, ik ben, ik ben historicus, maar okay. ik, ik, ik kon een klein stukje niet vinden, omdat het... Uh, nou ja, dat, dat was niet mijn gebied, zou ik maar zeggen. Want ik heb dus de Grote Noordse Oorlog be, be, bestudeerd, plus één bepaald, bepaalde Maarschalk, Maarschalk Reinsholt. Die, um, en daar ben ik eigenlijk een beetje over aan het schrijven. Hoewel dat ja, ja. bijzonder moeilijk gaat. Want ik moet natuurlijk naar Zweden en Rusland daarvoor. Uh, Doe je ook niet uh, zo even? Nee. En dat is niet zo simpel nee, natuurlijk. Nee, begrijp ik. Nou, leuk dat u even gebeld heeft. En succes daarbij. Ja, akkoord. Dank u wel. Dag hoor. Dag hoor. Ja, want een van de spreuken ook op de muur is. Bij de, bij de expositie. Hoe vanzelfsprekend is vrede? Dan denk ik, ja, Als je kijkt hoeveel vredes er zijn getekend. tegenwoordig ja. is het misschien relatief vanzelfsprekend. Nou ja. Vrede is natuurlijk toch altijd een, iets heel wankels. Dus uh, het, het, uh, het. En, en uh, het is ook de kunst van politici en diplomaten. om een dreigend conflict. Uh, te, te, te, te beslechten. Kijk, je ziet bijvoorbeeld in 1914 gaat dat dus helemaal mis. Ja. En in, in, in, uh, uh, inmiddels zijn de historici het er wel redelijk over eens dat dus men in 1914 niet echt oorlog wilde. Maar dus, dus, vandaag stond er in de NRC ook weer een, uh, een, een boekbespreking over, zo, over een nieuw boek over 1914. Dat men toen geprobeerd heeft vrede te bewaren. En het is niet gelukt. Nou, soms zie je dat het, dat het dus wel lukt. He, dus uiteindelijk is het, de Koude Oorlog is ook een paar keer helemaal uit de hand gelopen, bijna. En het is dan, toen bijvoorbeeld bij de Cuba-crisis van 1962, is het allemaal net wel gelukt. Ja, ja. En, je, en je ziet bijvoorbeeld het einde van de Koude Oorlog, met de, met de, de val van de muur, dat had ook helemaal fout kunnen gaan. Ja. En dan zie je dus dat politici als Gorbachev en Bush uh, en Kool uh, erin slagen om... Die Koude Oorlog vreedzaam te beëindigen met dat 2-plus-4-verdrag in 1990 en het dan opkomende Irak-conflict daarvan gescheiden te houden. Maar het verschil is natuurlijk wel dat vroeger, uh, want dat schrijft staat, uh, de minister van Buitenlandse Zaken, ook Timmermans, in de krant die vanwege 300 jaar uh, vrede van de Utrecht is uitgebracht. Dus het verschil is wel dat vroeger was eigenlijk het normaal dat je het op het slagveld uitvocht en uh, dan werd er misschien tussentijds even onderhandeld... en tegenwoordig onderhandelt men... Is het, en is het uiterste dat men uiteindelijk slaags raakt. Ja, dat... Euh, nou ja, je, je ziet dus dat... dat zeggen in de, in de 16e en 17e eeuw... is oorlog bijna de normale toestand. Ja, je nou, ziet niet zin... ga je oorlog dat, dat, je, <coughs> dat is natuurlijk in de... Uh, in die, in die, dat zie je dus... In die, in die eerste jaar na de vrede van Utrecht... dat er een andere situatie is... dat men dus... Uh, en in een aantal gevallen in geslaagd is om bijvoorbeeld conflicten te voorkomen of beperkt te houden. Nou, waar we het net over hadden, die, die Grote Noordse oorlog om dat apart te houden. Uh, dat er dus een, een, rond 1720 een, een, een, een Frans-Spaans conflict dreigt. Uh. En dat wordt in de Kiem gesmoord. Dus dat uh, maar, maar goed, die, de activiteiten van diplomaten. Uh, je, je ziet natuurlijk ook dat, dat, in, dat bijvoorbeeld in de 20ste eeuw... het een aantal keren ook echt gruwelijk misgaat. En nou ja, met de beide wereldoorlogen, ja. dat zijn natuurlijk en ja, conflicten. Ja. En, en dan een, in, in 1991 was natuurlijk ook iemand... mensen waren ook totaal verbijsterd door zijn Joegoslavie-conflict. Ja. Ja. Dus even kijken, wessel Bijlhouwer heeft uh, gemild. Hij schrijft, er is in Utrecht volgens bij een straat dat... Bijlhouderstraat heet. Mijn achternaam is hetzelfde. En er is ook een gilde van ons. Dat wou die even mededelen. Ja, maar... Zit er ook nog een heel verhaal achter dat je weet? Ah, de, de, het, het, het is zo dat de Utrechtse gilden... dat waren in de middeleeuwen 21. Waaronder de bijlhouwers. Dat was een van de belangrijkste gilden. Dat waren dus de houtbewerkers. De timmerlieden en zo. En iedere, gil, iedere gilde... had de plicht om een stuk muur te bewaken... En de bijlhouwers hadden dus, moesten een stuk muur bewaken bij de Toren. Die toren heeft daar tot 1872 gestaan. Waar? Ongeveer? Bij de bijlhouwerstraat. Okay. Dus die, die heeft toen moeten wijken voor het nieuwe uh, fysisch laboratorium van de universiteit. Dat gebouw staat er nog steeds. En uh, daar is toen de bijlhouwerstraat aangelegd. Oké, okay. en die moesten dus een groot stuk muur bewaken? Die moesten wel een stuk muur bewaken. Een stadsmuur Een stuk stadmuur bewaken. En dan uh, dus iedere toren, de volgende toren was de dat was, Dan moesten de smeden uh, het smedegil bewaken. Oh. Nou, ik ben benieuwd of Wessel dat ook wist. Maar bij ja. deze dus in ieder geval. Uh, Timo, die hangt aan de telefoon. Uh, Timo, ja, goeienacht. Hallo. Uh, Vertel. Uh, ik ben een leek op geschiedenisgebied. Dus je moet me maar vergeven als ik uh, op dat wat onwetend overkom... Maar ik was wel een beetje geraakt, ik was ten eerste dankbaar voor het hele verhaal, want dat geeft toch weer wat punten, zeg maar, die je kan onthouden ja. uit het verhaal van het eerste uur. Maar ik vroeg me wel af van, heb ik nou goed begrepen dat er eerst, zeg maar, een katholieke geloof door heel Europa eh, gevestigd was en dat de protestanten zich afscheiden? En als dat zo is, zeg maar, want ik, ik weet, ik weet, vraag is dat Luther en Calvin ermee te maken hebben, maar... Heeft het dan ook iets te maken met van dat uh, kerk en staat nog niet gescheiden waren? Of zit ik nou helemaal mis? Of? Nee hoor, dat, uh, daar zit je helemaal niet mis. Uh, uh, kerk en staat waren uh, in de middeleeuwen ten diepste met elkaar verbonden. En uh, het grootste deel van Europa was in 1500 katholiek. En in, in de middeleeuwen zie je dus dat... Uh, Mensen die een afwijkende mening hebben... worden als ketters vervolgd. En dan helpt de overheid helpt de kerk. Dus, over, dus kerk en staat waren dus uh, sterk aan elkaar verbonden. Nou, dan zie je dus dat Luther ook in 1517 begint... dat hij dus kritiek heeft op bepaalde praktijken... binnen de katholieke kerk. Hij wil dus die katholieke kerk van binnenuit veranderen. Maar dan drie jaar later dan doet de paus hem in de ban. En dan krijgt Luther de steun van de saksische keurvorst, ook dat je dat kerk en staat inderdaad niet gescheiden zijn, maar die saksische keurvorst die sorry de eh, saksische keurvorst, waar zit die precies? Die zit dus dan in, in, uh, we, in de buurt van, van Dresden, Leipzig, Duitsland. Wittenberg, waar, waar Luther professor was. Duitsland. De, ja, ja. Dus ja, zeg het, uh, het huidige Duitsland. Uh, ja, het huidige <laughs> dus, uh, ja, het, het zuiden van de oude DDR. Ja. En uh, nou ja, daar, daar krijgt Luther dus steun van die, uh, van die vorst. En er zijn ook andere Duitse vorsten die dan uh, Luther gaan steunen. En dan zie je dus dat niet zoals in de eerdere periode is... dat het een kortstondige ketterij is die snel wordt uitgeroeid. Maar juist door Godt die steun van die, van die staten... dat dat dus een, uh, een nieuwe richting in het christendom wordt. Oké. Okay. En heeft, dat, en heeft dat er dan ook mee te maken, zeg maar, want ik kan me voorstellen... als je zeg maar, alle macht in één, in één hand concentreert... dat dan zeg maar, corruptie en, en vriendjespolitiek, nepotisme en dergelijke... ook wat meer in de hand gewerkt wordt. Dat heeft dat dan ook mee te maken, zeg maar, dat, dat, eh, want je had het net over... dat, dat staatsschuld of de, de mogelijkheid om goedkoop geld te lenen... dat dat zeg maar, een land weerbaarder maakt in een oorlogssituatie... Heeft het er dan ook mee te maken, zeg maar, dat uh, uh, door die splitsing der machten, dat er zuinig met geld wordt omgegaan? Ja, het zijn natuurlijk wel, inderdaad wel een hele aantal, een aantal ja, dingen. Ja, uh, ja, dus. Maar kijk, ten bijvoorbeeld het punt van vriendjespolitiek en nepotisme werd in het verleden toch heel, heel anders over gedacht dan nu. Dus het, het was uh, in het verleden eigenlijk tamelijk vanzelfsprekend dat je vrienden en familieleden naar voren schoof. Ja, dat, dat had er dus ook mee te maken, dat je dus vrienden en familieleden kon vertrouwen, die kende je. Dus het was... Het was... En er werd ook niet met schuilen ogen nee, nee, dat werd helemaal niet als iets negatiefs gezien. Nee, dat viel me ook op, want ik hoorde laatst een interview met David van Rijbroek, volgens mij, van het boek Congo. Ja. En er werd ook over gesproken, zeg maar, dat verschillende stammen in Congo dan dat die staatsapparaat ook nog steeds zien als een, zeg maar een soort van ruif... waar je uit kan eten voor je familie. Ja. En dat dat het, het land in feite dan in tweeën scheurt... omdat het algemeen belang nog niet als ja, ja. goed wordt beschouwd. Ja, ja je, je ziet dus ook die, uh, dat, dat denken in de, in de vorm van algemeen belang, bekwaamheid... Uh, dat, dat, dat er dus in, de, in, in Europa in de 18e eeuw echt een omslag plaatsvindt. En in Nederland was dat in zekere zin al wel eerder... Maar dan, dan wordt het zeker in de 18e eeuw met de verlichting... Nou, is dat de verlichting? En, en, dan, en dan wordt er dus echt van, nou ja, dan moet je dus iemand op grond van zijn bekwaamheid benoemen. En niet op grond van zijn familiebanden, ja, Van zijn okay. afkomst. Nou, iets duidelijk allemaal. Nou, mooi okay. zo. <laughs> Timo, bedankt voor het bellen. Jo. Dag hoor. Dag. U kunt nog bellen, 0800 1121. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren. En daarna hebben we in ieder geval nog een vraag van de Vincent te beantwoorden. real showers, but it ain't long before I long for you, like a ray of hope coming through the blue, moon. when it all gets darker then, the whole thing falls apart I guess, it doesn't really matter about the rain, cause we'll get through it anyway, we'll get up and start Lifted was dat van de Lighthouse Family. We zaten nog even door te praten over de Bijlhouderstraten, de gildes die er allemaal uh, waren in Utrecht. En de, onze minister van Buitenlandse Zaken komt de tentoonstelling over de vrede van de Utrecht te openen. Ik zeg ja, Timmermans komt natuurlijk ook vanuit een een af. Of ja. het nou in Utrecht was maar of niet. Die, die komt dan uit Limburg, maar die, dus die gilden bestonden dus overal. Die zijn ooit in Italië ontstaan. En dan zie je dus dat verschijnsel zich over heel Europa ja. verspreiden. En dat is dan, ja, als ze dus dan zich vanaf de. 12e, 13e eeuw verstedelijking ontstaat en gespecialiseerde arbeid. Dan gaan dus mensen met een bepaalde beroepsgroep gaan zich organiseren. En zo'n gilde was dus eigenlijk een combinatie van een werkgeversorganisatie en een vakbond. Uh, dus, dus die zorgde dus ook voor, voor geregelde werktijden, uh, voor opleiding, ja, ja. voor zorg bij ziekte. Ja, grappig is dat. Uh, Vincent heeft nog gebeld. Vincent, goeiedag. Hoi. Wat is een vraag? Ja, ik heb een, een, een vraagje aan, aan, aan je gast. Yeah. Uh, begin jaren zeventig, toen, toen moest ik voor mijn nummer in militaire dienst. Nou, daar had ik helemaal geen zin in, helemaal geen tijd voor. Maar ja, goed, uh, ik moest en ik had de HBSB gedaan. Dus dan werd je automatisch ingediend uh, of ingedeeld in, in, in, in medicinie. Dus uh, je kwam bij het opleidingscentrum Technische Dienst. Dat was de Kromhoutkazerne in Utrecht en uh, maar ja goed ik had er helemaal geen zin in dus ik kreeg de eerste dag dat ik daar kwam kreeg ik zware arrest yeah. en werd vervolgens opgesloten in het Dr. a Matthijssen hospitaal ja yeah. hospitaal en de, de psychiatrische afdeling en die zaten aan de spring weg want ja. daar kreeg je dus s5 nou dat was in die tijd natuurlijk het mooiste wat je kon krijgen want wat hoeft hier die af. weer hè? En dan kom je weer door met je leven. Ja. He, dus. Maar ik heb daar zo'n drie maanden gezeten en het was een mooi prachtig oud complex. En dat was dus even je tijd uitzitten. Maar er werd gezegd, hier heeft Napoleon ooit ingekwartierd gezeten. En of dat nou zo is of niet, dat heb ik nooit precies geweten. En ik denk nou, uw gast zal daar wel het antwoord op hebben. Mm. Uh, ja, dat, het, het heeft wel met Napoleon te maken. Hij heeft daar dus niet ingekwartierd gezeten. Uh, hij, heeft, hij is dus maar heel kort in, uh, in Utrecht geweest. In oktober 1811 heeft hij uh, Utrecht uh, bezocht. En heeft toen in het voormalige paleis van zijn broer aan de Witte Vrouwenstraat overnacht... Maar dat complex waar u heeft uh, overnacht, uh, waar, waar u heeft toen gezeten, dat was het, het oude Duitse huis, het huis van de Duitse orde. En dat is door Lodewijk Napoleon, dus de broer van Napoleon, toen hij koning van Holland was, is dat geconfiskeerd. Die heeft dat onteigend, omdat hij toen in Utrecht zijn hoofdstad wilde vestigen. Nou, dat paleis was dan de Witte Vrouwenstaat, maar dat wilde hij ook als een ministerie in Utrecht vestigde. En dit pand was bestemd voor het ministerie van Financiën. Maar ja, die Lodewijk Napoleon was nogal wispelturig. Dus die vertrok op een gegeven moment weer naar Amsterdam, waar hij in het paleis op de Dam ging wonen. En toen eh, kwam dit pand dus, en al die ministeries moesten ook weer mee, dus dit, dit pand kwam weer leeg. En toen is daar het Militair Hospitaal gevestigd. Dus, u heeft daar toen nog in, in, in het restant daarvan gezeten. En dat is dus door Lodewijk Napoleon bestemd tot Militair Hospitaal. Napoleon heeft die functie gehandhaafd. En na het verdrijven van Napoleon is dat uh, door Koning Willem I nog steeds ge, uh, gehandhaafd als Militair Hospitaal. Nou, dat is dat uh, Militair Hospitaal dat dokter Matthijssen, wat u noemde, is toen in die, vanaf de jaren 30. Uh, vertrokken naar Ogenal. En de afdeling psychiatrie bleef, in, bleef inderdaad aan de springweg gehuisvest... tot eind jaren tachtig. En toen is alles naar het UMC in de Uithof vertrokken. Okay. Nou, toen kwam dat pand weer beschikbaar. En toen heeft de Duitse orde, die nog steeds bestond... die had eerst recht van terugkoop... op basis van het onteigeningscontract uit 1808. En die heeft toen een deel van het pand teruggekocht. En het andere deel, daar zit Grand Hotel Karel V in. Oh, kijk, dat schijnt is, nou, is een prachtig hotel te zijn. Ja, dat is een... Uh, een... Oh, is het Ja. Nou, nou, dat is toch leuk om te horen. Ja, toch? Nou, ja. nou weet u echt waar u gezeten ja. heeft, hè? Ja. <laughs> ja. Nou, leuk dat u heeft gebeld in ieder geval. Goed. Bedankt nog ja, en een goede dag. We hebben. Ja, het is bijna twee uur, regger. We zijn er weer bijna doorheen. Ja. Uh, ik zei al helemaal aan het begin van Kasselunda... er gaat heel veel gebeuren nog in Utrecht. Er ja. komt sowieso een live uitzending van de NOS op 11 april zelf. Hè. Van 11 tot kwart voor 12 avonds is dat uh, op Nederland 2 live. Met de nou ja, minister Timmermans is dan uh, ook ja. aanwezig. Wat, wat gaat er voor jou nog allemaal gebeuren? Weet je nog meer ja. activiteiten die er zijn? Maar in ieder geval het belangrijkste is dat we dan de tentoonstelling af hebben. Uh, maar ja, de, daar gaan wordt... we vanuit, toch? Maar de, Ja, dat gaat lukken. Maar we, de, de, die, die, die dag begint in het stadhuis om één uur. Dan wordt er dus een munt geslagen. Dan wordt er ook een schilderij onthuld. Dat de Vrede van Utrecht voorstelt. Een schilderij uit de tijd zelf hebben we niet. Maar er is dus een, uh, uh, een schilderijs, Semiramis Euner. Die heeft dus een... Schilderij gemaakt zoals het toen had kunnen gebeuren. We hebben haar ook geadviseerd. Dat wordt onthuld. Ik ga daar ook een praatje bij houden. Nou, dan vindt er dus uh, bij ons in het museum een opening door minister Timmermans en de Franse ambassadeur plaats. En, uh, er komen allerlei boeken uit. Er komen allerlei ook boeken uit. Jouw boek, dus de Vrede van Utrecht 2013. Dus de, de catalogus. Ja. Een boek waar ik met David Onderkink uh, heb geschreven. Een speciale cd waar ook de muziek van Hendel, die we eerder ja. hebben gedraaid... Uh, dus er gaat gewoon heel ook. veel gebeuren. The Peace of Utrecht. Ja. Die cd die is ook verkrijgbaar. Er uh, staat op de site, hè, wat is het? De Vrede van Utrecht 2013. Ja. Dus, dus, dus, dus de, stichting, de Stichting Vrede van Utrecht... Die Tien jaar geleden al is opgericht, die organiseert die festiviteiten. Nou, die hebben een eigen website waar al hun activiteiten op staan. Kijk, daar kunt u op kijken. Uh, wij gaan uh, aan het eind van dit weekend gaan wij beslissen wie er naar uh, het Centraal Museum kunnen, naar de expositie waar jij zo hard aan aan het werk bent. Ja. Ringer de Bruin, hartstikke bedankt. Ga snel slapen, want de volgende nog vermoeiende dagen. Maar ook nog hele, hele mooie vermoeiende dagen. dagen. Ja. Dankjewel, Dankjewel in ieder geval dat je hier wilde zijn. Zometeen hier op Radio 1. Blijf luisteren, want de komende uren kunt u genieten van woord van Dora Romanesco. Fijne dag nog. Dag.